Wij beginnen de zogerles, 180, pagina Kuf, lamet Hei, 135, Hasulam, de linker kolom, de regel 1. We hebben geleerd op de vorige les dat uh, het verbond waarmee het verbond dat gesloten was met de schepping is het teken van het verbond, het is Jesop en dat is de, uh, de naam eloka dus het goddelijke waarvan dus het vierde letter, de letter He uh, dat is Malgoed en die Malgoed die heeft ...twee punten in zichzelf. Mal goed van de eerste Tsimtsum, dus mal goed van die eigenschap van dien, dien heeft. En de mal goed die als gevolg van de tweede Tsimtsum opgestegen was naar de Bina. En dat is, daarmee is geworden tot barmhartigheid. En dat de hele tikkun, de hele correctie van uh, dus ook van de, de correctie van, het, van de, het verbond ook van de Jezoot, is om de dien te verbergen uh, en de barmhartigheid rachamim te onthullen daar gaat het om dat is, dat is een leidraad moet honderden keren gewoon herhalen zelfs steeds in elke situatie dat als je voelt dat jij... dat, uh, dat klappen als het ware van de schrijf, et cetera, in een situatie, van binnen dus, niet van buiten, dan betekent dat misschien... Uh, richt ik mij tot de malgoed, tot de dien. Ja, tot de, my, tot die, ik, moet, ik moet die malgoed verbergen. En mij richten op die malgoed die verbonden is met de Bina. En dan... Uh, dus, dan maak je zo'n tikkun... correctie, verbind jezelf weer... met die Bina, of de Bina... oftewel de Malchut... Bina van de Malchut... doet er niet in welke... welke stadium je verkeerd... maar altijd verbind jezelf... met de Bina. En dan wordt... Uh, de naam Eloka. Uh, ervaren betekent rust ja, uh, geen twijfel uh, je, je, je voelt dat jij de baas bent op, over jouw gevoelens over al jouw innerlijk en niet dat het uh, geen opgejaagd gevoel en dat soort dingen dat is wat hij ons, ons vertelde de regel 2 Nee, de regel 1 regel 1 over in we horen in on de natuur kadisha twee bahai Alma let lera scholen mekaar boven. Kmoše gaat el, in zoals boven geschreven staat in de zoger. We horen on en al de heine die de natro briedka die die uh, over het ver, over het helig verbond, betekent de Jezus. Bahai Alma, twee Bahai Alma in deze wereld, let heeft hij domme, geen recht om zich tot hen om om tot hen toe te naderen. Dus hij mag ze niet kapot maken. I... Uh, drie. Avala me kalkel. Avala me kalkel a brid. Niemt sa. Megalee brid de bhinat hadin fiersche malchut De hainu. de eloka. We teehev mit karwin faifla. Kolach is oniem linek mimena, die helkam zes, We hoelcha ju tam, valken, tehef, mistaleket, anishamaha, ke duša, zeifen, šeiha, še meloka, vsota katu in ja avdu. Hij geeft ons het hele proces hoe dat gebeurt als een mens dat niet naleeft, eh, en als een mens dat wel naleeft, dan mag als een mens dat naleeft, dat let op zijn, je ja, waakt op zijn, je yes, zoot, dan eh, komt die, ja, die domheid tot hem niet en brengt hem geen schade. we met een keer maar hij die zijn breed, zijn verbond, dus zijn jesot, uh, schade toebrengt. Nimt zij blijkt dus megalepkinat te dien dat hij onthult het aspect din die in het dat in de malgoed is. Dus de hainu vier dat wil zeggen, bij deloka in de laatste letter, he, van de naam Eloka in zichzelf, in de jesot, bestaat dus deze naam, die overeenkomt, niet in, de, niet in de jesot, maar de jesot van de mens, bestaat, de, uh, is de kracht, die uh, overeenkomt, met de naam Eloka. de vierde letter, is, is dat deze uh, Malchud, die twee punten heeft, en dan als een mens, dat Schade toebrengt aan zijn eigen je dus door, zoals bijvoorbeeld wat hij zei, in het bijzonder, dus door die, door die ongeoorloofde seksuele daden of zo, dan brengt die schade juist, on, onthult hij, ontbloot, beter nog te zeggen, ontbloot hij het aspect van dien in de malgoed, dus die, die verborgen malgoed ontbloot hij. De heino, het is praktisch, absoluut praktisch, waar hij het ons vertelt. Dagelijks ja. moeten we steeds corrigeren onszelf, want dat ontblote, dat komt regelmatig voor. De heino, dat wil zeggen, de eloka in de letter he van de eloka, dus de vierde, vierde, vierde letter daarvan. En als gevolg daarvan, we tekenen met karwinla en direct, let op, zodra die dan schade toebrengt haar, dus hij onthult die malgoed van de die, van die, dien, die verborgen malgoed van de eerste zemtzum. Dan direct uh, naderen tot haar, tot die malgoed van de eerste zemtzum, direct naderen tot haar alle vreemdelingen, alle chizonymen, alle buitenstanders, om van haar te zuigen. Die, die, ach, die kam, want zij is hun aandeel. Daar zit tekort en daar, daaruit zuigen zij. We golgen aan. en al hun levenskracht van ja, die daar daarvan, daarvan dan zuigen zij. Duidelijk waarom. Dus zeker, goedkoop opletten, de klepot kunnen niet zuigen aan de Malhou die verbonden is met de Bina. Waarom de Bina die beschermt dat? Dat is Ghassadim. Ze kunnen niet, ze lusten dat niet. Eigenlijk, het is, maar zij, ja, zij jagen juist op die malgoed van de, van de, alle. Waarom? Daar is alleen maar Dien. En Dien eigenlijk is een geweldig lichtgochna, maar men kan het niet ervaren. Het is, en dat is leeg, leeg als het ware, leeg van het licht. En overal waar leegte is, daar zuigen die klipot aan. Ah. Zes, welken en daarom tegen Mr. Legeta Nishama, op. En daarom direct uh, wordt de Heilige neshama in de mens uitgestoord van hem. De regel zeven. Shehi Hashem Eloka, welke Heilige neshama is de naam Eloka? Bastoda in het geheim van wat geschreven staat in het boek Joop. Minishmat Eloka, Jabdo, zij zullen van de naam Eloka zullen zij, uh, de naam Eloka zullen zij uh, verliezen. Dat is dat deze naam Eloka. Hoe verliest men de naam Eloka? Dus dat betekent het navelstreng waarmee wij. Verbonden zijn aan, de, aan het licht. Dat wij zelf, als dan, wij kiezen dat, als wij uh, als mens uh, schade brengt aan zijn aan zijn je dat is het, het verbond met de schepper, dan heeft hij dan geen overeenkomst, geen meer met het licht. En als gevolg daarvan verliest hij zijn. Heelige ziel, geef nou wat het is. Wat betekent verliezen jouw ziel, hoe kan je ten ziel verliezen? Dan ervaart de mens zijn ziel niet meer. Niets verdwijnt. No, ja, omdat als hij niet, als hij nu richt zichzelf aan de Malgoed van het Tum Tum Alef, dan ziet hij niet meer zijn eigen... Zijn eigen uh, Neshama, de heilige Neshama, als het ware verdwijnt. Ja, dus gaat uit, niets gaat uit, moet je goed weten, dat wij goed opletten, het it is een beeldspraak natuurlijk. In, in alles niet een beeldspraak, het is in de ervaring van de mens. in de ervaring van de mens is net of, of, of van jou is, de ziel is weggetrokken. Waar is shem? waar is de licht, niets? Terwijl alles is er. Maar jij voelt op dat moment niet. Dat is net als iemand. Als je, je ziet opeens, jij verkeert, jij zit bijvoorbeeld op een terrasje ergens. En hier in Amsterdam. Zonnetje schijnt, zonnetje schijnt. Geweldig, jij voelt je zo. En jij hebt een vrije dag, je zit daar, je zit daar op een terrasje. Gezellig, je voelt ontspannen jezelf. En opeens zie je dan twee auto's die dan uh, opeens, of een auto en een. Uh, in een fiets en, uh, en dan hebben ze ruzie met elkaar. De ene heeft, de andere uh, stond hem voor de voor, voor de voeten. Als het ware. en die schreeuwt tot elkaar en die komt eruit en je ziet het gezicht blozend gezicht en zijn allemaal druk te maken zo en dan ik wat wat doen ze zo is het is er iets veranderd in in de situatie. Ik bedoel, het is dezelfde situatie. De ene zit in een absolute rust. En maar de andere die maakt rustje daar waarom op dat moment, dan zijn ook zijn beheersing, zijn rust is ook weg. Zo is het ook hier. Als, als, maar alles zit dus in de jesot. Ook hier, in dat soort toestanden, ook jesot. Dat is altijd, altijd schade aan de jesot. Alleen, welke jesot? Herinner je nog? Vier, vier verbonden hebben we geleerd. Ja? De jesot van de ogen. Ja, altijd is altijd, altijd is, massage staat altijd in de Yesod, nu in de, in de, vanaf de wereld het Salud, want we hebben Malchud niet, hij spreekt van de Malchud, inderdaad, maar het is, in de wereld het Salud, is altijd Yesod is, of Ateret Yesod is de, in plaats van de, van de Malchut. maar wij spreken dat, maar het is altijd Yesod. En ook, ook als je het ware kijken, met je ogen, is ook daar een in ook. Tien stadia, ja. En dan is het ook je soort. Altijd vanaf je soort kijken we. Je soort is een basis, het fundament. Ja, ook in de, in, het, in de mond, wat we uitspreken, is ook dieper, diepste, diepste wat in de mond is dan je soort. Kan je ook dat, kan je schade toebrengen, ja. Door, door bijvoorbeeld uh, rare dingen, allerlei Schelde Partijen uit te spreken. Dan. Uh, schade brengen aan jouw zoot op het niveau van mond, ja? op het verbond, verbond van de mond en zo is het met het hart en de zoot zelf dus bestaat ook dus, de plaats waar de zoot zelf is, dat weten wij waar het is daar, dat is het, het ergste van alles natuurlijk, omdat dat is echte zoot op zijn eigen plaats negen wene David Atzmo Я miphkinat malchut zo tin hamimuteked, ba midata rachamim. tsarich eliv lishmira itira. Shloit gal'e, shloit gal'e, bo miphkinat hadin, twaliv sheba malchut. En juker dit naar David. Nee, weet je, En zie hier. David als moord, David zelf, hij was van, die, van het aspect van deze malgoed. Van de malgoed die verzoet is met, het, met de eigenschap van Rachamim. Ja? Dus hij was van de malgoed, de ware malgoed. Dus zijn kracht was, kijk... Altijd heb je, en alles heb je malgoed. Maar David was echte van de malgoed. Dus ja, malgoed heb je dan in de ketter malgoed, in de gochma malgoed. Dus er zijn mensen die van verschillende uh, oorsprongen hebben. Maar hij was van de malgoed zelf. Maar van welke malgoed? Van de malgoed, de ware malgoed. Maar dan, van die malgoed die verbonden is met de barmhartigheid. Dat is zijn eigenschap. Van, van David. Dus erg diep, erg waar, dus echt erg dicht bij de klipot. Zie je dat? Mal goed? Dus David was dicht bij de in de malgoed, mal maar dan malgoed die verbonden is met de Bina. En de malgoed, echt malgoed, dus de ware malgoed, dus niet malgoed el, elders nee, in een andere sferoot. En deze, deze malgoed is erg dicht bij de, bij de klipot. We hebben geleerd, dat is, uh, hoe lager in de, in de kilim, hoe dichter de klip, men is tot de klipot. Natuurlijk, als men dat corrigeert, dan hoe hoger, hoe zwaarder kilim men heeft. Hoe lager kilim men heeft gecorrigeerd, des, des te groter licht kan men ontvangen. Maar, maar toch wel is het, is het erg... Uh, voorzichtigheid geblazen om juist voor David, omdat hij had, was zo dicht bij de klipot stond. Dus dat is zijn eigenschap, dat hij was van malchut, van de malchut die <coughs> verzoet was met de eigenschap van de rachanim, van de barmhartigheid. Welke en daarom, tien na de koma, had hij een extra, extra waakzaamheid nodig schloit galebo bo, da behem nit ond hulzo zijn et aspect din di, et aspect din dat in de <the language> malhut is twalof valken bazesh amar hayashem ki ben der mavet haish Hause gasot hier staat een puntje, ik zou het weghalen. 13 weghalen. Shedan, dina, veertien, shamikalkeel, breed, liten, kweeset, haras, Lifnei, ahalach. Ahalach. Kijk <coughs> hoe erg fijn, hoe, voor ons is belangrijk. ...te zien hoe Hashem uh, bestuurt zijn schepselen. Let op hoe, hoe dat, dat mechanisme werkt nu in het kader van wat hij, ons, wat hij ook zelf had gezegd. Wel ken en daarom, zeshamar, door het feit dat hij zei... ga Hashem, leef in Hashem... ...dus hij zwoer zwoer in de naam van Hashem. Herinner je nog, leef in Hashem dat deze man... Die verdient dood. Deze man, dus, die dat um, enig schaapje uh, weghaalt bij een arme en die geeft dat aan een voorbijganger. Dat, en ik dacht, zijn antwoord was: nou, de, deze man die verdient do, de, de dood. Dat door dat te zeggen, let op hoe dat zit geweldig in elkaar, dan Dina dat hij. Daarmee dat hij dat gezegd had, had hij een uh, uh, oordeel gegeven, of niet oordeel, heeft het een, een als het ware, wat doet men in, in het, een vonnis uitgebracht, als het ware. dat hij iemand die zijn verbond, yesod, schend, door te geven door dat door een schaapje van een arme te geven aan een voorbijganger die uh, waar waar waar uh, waarmee bedoeld wordt de citra aga, die nog dat zijn wonis is dat hij verkrijgt dan dat verdien dan de doodwonings, dat heeft hij gezegd, He? dat heeft je, hij wist niet dat het over hem ging, herinner je nog, Daarna, ook toen hij dat had gezegd, toen de, toen de profeet had hem gezegd, nou, jij bent deze man, maar toen wist hij toch niet, maar hij had al zelf de, het oordeel gegeven, dus, niet wat maar dan werd bij hem zelf onthuld het aspect dien. Ten opzichte voor de citra achra. Dus wat hij had gezegd, hij had... De, kijk, de citra agra die luistert altijd wat de mens zegt. Dus hij had gezegd, deze man die verdient dood. Oké, okay, hij wist niet dat het over hem ging. Maar daarmee, hij had zelf... Uh, ingezien dat die deze malgoed van de eerste Tsimtzum David zelf dan als het ware onthulde die malgoed, die, die verborgen malgoed heeft hij naar, naar boven gebracht en dan zegt hij dat daarmee dus heeft hij zichzelf uh, heeft hij die de dien opgewekt, dien uh, zichzelf als het ware die uitgeroepen zijn, dus de, de, or, het oordeel orde, of uh, veroordeling, veroordeelde zichzelf voor de Citra Achra. Chohoe Malag, Chohoe Malag, Dome, de welke Citra Achra is, Dome. Omdat het gaat over de aangelegenheden van, van het gesot. Ja, Daarom dus Dome, die werd direct opgewekt daardoor. Uh, David, en hij wenste de dome, wenste daarom zich aan te grijpen aan de ziel van David. Eile, want door deze praatjes, niet galakouagadien, werd de kracht van dien onthuld, welke dien verborgen. En verhuld was in hem, in David. See, door deze praatjes, de, hij heeft zelf, als het ware, onthulde hij deze eigenschap van Jean. En dan direct pakte de Sitra agra, dus die aangesteld is over dat soort, over Jesod. Ja, over die zonde van, uh, zonden van, zonden uh, van de verboden, seksuele daden. Hij heeft hem direct aangepakt. Kijk, hoe moet een mens ook voorzichtig zijn om gewoon zelfs grapjes te vertellen over uh, dat soort dingen? Moet je erg voorzichtig zijn daarmee. Want de mens, wanneer de mens, of horen zelfs dat soort praatjes. Waarom? Omdat als je dat iemand vertelt, jou zo'n, ja, zo'n erg, dat you know, soort grapjes, soort moppen of weet ik. En. je hoort het. je hoort het natuurlijk met jouw malgoed, bedekte malgoed. Ja, mal goed, die barmhartigheid. Dus met jou en alle leden, cultureel, bovenbouw. Dus jij laat het als het ware niet zomaar binnenkomen. Maar het kan zijn dat het zo komt, het ergens binnen diep, dieper en het komt, gaat aanraken, die malgoed. Uh, die, van, die van de eigenschap van dien. En dan ga je onthullen, ontbloten bij jezelf, door, door, door de praatjes, of zelf ga je praten, dan. gewoon voor gezelligheid, voor de lol. En dan zo intussen, alsof het niet, niet, niet belangrijk is, alsof het zo, want op dat moment, dan komt het in jezelf, je dat, ja, dat beeld wat je oproept bij jezelf, raakt het dan jou aan, jou maar goed. Van, die, van, die, ja, van eigenschap van die en ontbloot haar. Nou, dan op dat moment uh, weet zeker dat uh, zo iemand als Dome of zijn uh, personeel direct heeft kracht over jou en dan gaat aanklagen qua krachten natuurlijk. Er is geen, geen uh, mensen, geen, uh, geen uh, beelden moet je niet maken, maar qua krachten, betekent. Wat is qua krachtig? Dan, dan is er daardoor ontstaat een soort delta. Een soort verschilletje tussen, tussen jouw toestand, jouw gecorrigeerde toestand. Waarbij jij uh, verbonden bent met de barmhartigheid. Daarbij je overeenkom, ook overeenkom je met het licht. Dan, uh, en, en nu ben je dus heb je dat geschonden. En dan ben je in de richting, zo hang je, op welke manier dan ook, aan die malgoed van de dien. Nou, daar, dat verschilletje, dat, dat is dan wat jou, als het ware, kwalijk wordt genomen. Kwalijk genomen, wat betekent dat? Dat is dan dat de, het verschil naar eigenschappen, en dat moet weer weggewerkt worden. Hoe? Wie moet het wegwerken? Iemand anders. Jij ja, moet het wegwerken. <coughs> Jij ja, hebt het veroorzaakt in jezelf. Jij ja, je hebt het veroorzaakt door praatjes, door wat dan ook. Met verschillende eigenschappen. Door zich uh, af te trekken van de malgoed die verbonden is met de met barmhartigheid. Nou, in, in dezelfde mate waarbij je dat ontrokken had van die malgoed, verzoete malgoed. In dezelfde mate moet het gecorrigeerd worden, dat wat jij gedaan wordt. Door wie? Jij moet het corrigeren. Door jou, dus. Men gaat jou als het ware aanspreken, het is jouw waarnemingsfout, ins, ja, inschattingsfout, tot wat jij gemaakt hebt. Dan is het een feedbackfunctie. Ja, in het, in het licht bestaat gewoon eenvoudig feed, feedbackfunctie. Dat is een mens dat niet doet, nou, dan is hij... Dan word je gestraft. Hoe dat gestraft? Dit delta, dat delta, dat verschilletje... Dat moet weggewerkt worden. Door wie? Door jou, omdat het, het, het, is, het is... Jij dan... Uh, on, o, o, overeenkomt dan niet... Uh, in haar eigenschappen met het licht... Voor, de, voor die mate... In die mate van de afwijking Die jij veroorzaakte door jouw praatjes... Eigenlijk is het erg eenvoudig, dat mechanisme. Hoe dat werkt. Dat is wat hij ook ons ons vertelt. We zijn zo meer Tome. in. Hada Itla itli Gaby Twintig. De ihu. Aftag Pime. Sorry, pume. Ik zie het niet zo goed. Pume, waar maar, Chai Hashem, ki ben, 21, mavet, ha'i, zo. We zijn en dat is wat, um, uh, de Engel, Dome, zegt, kijk nou, hij noemt het Engel, zie dat, allemaal Engels, dus, hij was ook, de Engel, Engel van Hashem, al, al, het is een engel, betekent dus een, een, een, een minister. Minister, ja, yes, in, in het... Ja, in minister, zelfs in het Engels zeggen ze ook de minister. De minister, ja, de minister of... Zelfs ook in het geestelijke opzicht, ja, in de, in de religie zeggen ze het ook zo. De minister is iemand die dus... Dat is ook eigenlijk de engel is... Alle engelen zijn ministers, ja, van ho of hoofd, een hoofdafdeling of een speciale uh, afgezand, et cetera. Dus... De, en dat is wat, hij, wat de Engel Dome zei in onze zorg. Ha, mi, la, gade, la, Ik heb, en ik heb een woordje, uh, met, ten, ik heb een woordje ten aanzien van hem, ten aanzien van David. Twintig, de jehoe, aftach, poemé, want hij opende zijn mond. En zij, ga je leven, zo so leven, Hashem, dat. Dus het was een. en hoe zeg je dat? Een gezwoer. Dat zo leven Hashem, dat deze man is. verdiende dood. 21 na de punt. We hoed dan leef 22, de hainu, aidea di borim. Sche ame kalkele brit 23 limita. Wenim sa dan lenafsche. Hier legt die verhaal uit. Kinigla basé hatin 24, hatamirve haganis, sche menafsche. Wal valken, trunia it. 25, li ale. Yeshli li shlita alave, li mi nishmato. Kijk hoe geweldig wat hij ons nu opbouwt, wat hij ons nu vertelt. 21, wie goed dan li en hij veroordeelde zijn negen nefes. Dus zichzelf veroordeelde hij. David veroordeelde daarmee. 22, de Heino, dat wil zeggen, al die door de praatjes, door zijn woorden, zodan dat waarbij, dus dat hij veroordeelde degene die uh, het verbond, dus de is uh, schande brengt uh, tot dood, als, als doodstraf, hij zei, moet, die moet doodstraf krijgen. Nimt dan in afscheid, dan blijkt dat hij veroordeelde zichzelf daarmee. Waarom? Let op. Die niet ze had dien, want daardoor, wat hij had gezegd, werd in hem dien onthuld. Hij 24. hatamir welke dien is, verstopt en verborgen was in zijn nefes in hem, in zijn nefes en dat heeft hij opgewekt, heeft hem onthuld. Waar daarom zegt alle, en daarom zegt de domme: ik heb de macht over hem. 25 Yeshli slita Allah, ik heb een macht over hem om linnek menishmato om van zijn van zijn ziel te zuigen. Hier zit een enorme uh, tip voor ons. En dat is juist wat al die mensen dat hier maken, fout, foutinschattingen, en alle psychologie, alles maakt een enorme fout, en kijk wat je ons geleerd hebt. Om niet te praten met de ander, oh, ten eerste over je mond, je moet je mond goed On, snoeren onder controle houden, dat is absoluut eh, zeker, maar ook om jou bijvoorbeeld, om jou diepe, als zeggen, innerlijke of intieme, allerlei, dat soort problemen die dan zitten, ergens hangen aan de jesot, ja, dat, dat soort dingen, over, over, jouw, over jouw relaties en dat soort dingen, om, om daarover je mond dicht te houden en niet daarover te hebben, want dan en op dat moment, wanneer je praat daarover met iemand anders, ja, dan op dat moment onthul je dat probleem naar boven, en dan verbindt het, dan onthul je, ontbloot je je eigen dien, maar goed, ja, dien, maar goed, van dien, en dat zelf in plaats van de redding of beterschap dat jij zo verkregen door, dat, door die praatjes met de anderen... je denkt nou de andere helpt niet... of gewoon even uitpraten... laten we uitpraten... niets is belangrijker... dan laten we uitpraten... dan daardoor ga je dat kapot maken... Dat daardoor ga je dat... de initiatief... gaat overnemen... in de eerste instantie... deze persoon aan wie jij... biecht. hij gaat dan op jou... hij wil het niet zelfs als hij dat niet wil goed opletten, dan via de persoon die aan wie jij biegt, opbiegt, of vertelt zoiets, so dat so soort of dingen, dat hij in hem komt, als het ware, de, door hem komt de uh, dome, de kracht van de dome komt in die andere persoon, en nu, wat doe je dan, dat die andere persoon, aan wie je nu vertelt, zoiets, so dat die gaat heersen over jou. Dus jij doet ook schade. Je brengt ook schade aan deze persoon. Duidelijk. Want die persoon wist niet. Wil niet meer. Wil niet. niet uh, anderen jou schade doen misschien. Natuurlijk niet. Maar sommigen die, die gebruiken dat. Er zijn mensen die echt weten. Die weten aan te pakken op die manier. Om de anderen te, te misbruiken. Maar zelfs de anderen dat niet wenst te doen. Een goede vriend van jou. Wat doe je daarmee? Als je dat zo opbiegt tegen de ander en jij, dus jouw nog dichtere vriend is, dan, eh, als het een echte goede vriend is, dan verlaat hij jou. Begrijp je? Dan, is het, dan doet je dat het beste, dat hij jou verlaat. Waarom? Hij heeft van zichzelf, en dan, hij voelt dan dat hij de macht heeft over jou. Hij, hij heeft bepaalde die dingen van jou, de zeer intieme dingen van jou, hij voelt nu dat jij, on, jij ontbloot dat aan hem. Dan automatisch, instinctief, de mensen zo gemaakt dat hij dan verkreeg, als het ware de macht over jouw tekorten. Wat is jouw tekort wat jij had gezegd? Het is een diepste, diepste, jij kan het ook vertellen in de diepste vorm van de psychologie. Het is, het komt, het is niet psychologisch, maar het komt. De psychologie is dan de weerspiegeling, als het ware, de zinnebeeld van wat wij leren. En dan de mens, die wil dan jou verlaten. Waarom? En hij voelt de kracht over jou, de macht over jou. En als hij dat niet wil misbruiken, dan, dan instinctief zoekt hij dan afstand van jou, om jou niet te zien. En dan opeens dan bellen hij hem, die zegt, nee, ik weet niet, de mens weet niet meer hoe dat zit in elkaar. Hij wil, hij wil weg, hij wil niet... Hij wil, want dat zit bij hem, die onthulling, ontbloten, wat jij hebt, ontbloot jezelf, dan heeft hij macht over jou. En dat wil hij macht niet, misbruik, niet gebruiken, want de macht die hij over jou heeft, kan alleen maar voor hem iets betekenen als het hem iets oplevert. Maar stel dat het hem of haar naar hun zijn gevoel niet oplevert iets, hij wil niet misbruik maken, hij wil geen misbruik maken bijvoorbeeld. Instinctief kan het zo zijn. Dat hij gewoon wil niet. Wil geen contact meer. Of. Dat hij weet niet hoe. en weet, Hij weet zelf niet hoe dat zit in elkaar. Want hij zit hem in zijn gevoel. Van dat hij overmacht heeft over jou. Nou dat is ook niet altijd prettig. Ja. Het is. Twee dingen zijn niet goed. Overmacht hebben over de ander. Want dat geeft een lading. Aan de ene kant. Dat dat. Vermeed je, daardoor vermeed je de sereniteit, de ware realiteit. De macht is altijd altijd verpesten van de ware realiteit. En de andere kant van de medaille is om zichzelf te leggen onder de ander, of als het ware om te te nederig zijn, of als het ware niet echt de goede nederigheid, om, begrijp je dat? om jezelf te laag op te stellen ten opzichte van een andere. Binnen zichzelf moet je altijd laag houden. Maar ten opzichte van de anderen hoef je niet, die dingen hoef je niet. Jij verkrijgt niets als je dan eh, comedie of welke manier dan speelt, dat je laag bent of zo. Jij moet het niet doen, moet je, moet je met rust laten alle. Jij hebt alleen maar werk aan jezelf. Hoef je niets met de anderen te doen. Als wij zeggen dat je moet laag jezelf opstellen, betekent laag betekent om ontvankelijk te zijn, maar niet laag om de, la, de anderen te laten heersen over jou. Dus die twee toestanden zijn perverse toestanden. Deel, of iemand de overmacht heeft over de andere, dan is het pervers, dan is het, doet het hem pijn. De mens, ik kan het niet verdragen, natuurlijk, om daarom zie je ook al die despots allemaal, allemaal verschrikkelijk leven hebben. Maar aan de andere kant is een andere mens die laat zichzelf misbruiken. Dus zo n, zo n, ook dat is pervers. Het, die, die, keten, die keten zichzelf aan een, ja, aan een haven, aan een, aan een ja, van alles. Hè. Er ook vaak wat die mensen, die, dan, die worden dan behoren dan bij Greenpeace, gaan bij Greenpeace. Ah, bij Greenpeace natuurlijk zeg niet dat is een goede, goede zaak, maar dat zijn mensen die echt doen. ...uit overtuigingen en dat... ...maar er zijn ook andere mensen die erbij komen... Ja, bij, dat, ...bij dat soort, dat soort uh, dingen... ...en al bij die Er ...en andere die ook... ...die slachtoffers zijn... Begrijp je? ...die perverse dingen... ...hebben, die willen graag geslagen worden... ...als het ware, ze weten niet zelf... ...maar dat is de type, dus die geslagen willen worden... Beide moet je dan doen... Doe, proberen dan de. Proberen ontlopen die twee. Als je er niet toe. Als je voelt in jezelf een van die beide, moet je weten dat beide zijn niet uh, zullen spelen in jouw geestelijke Probeer niet cruciaal weer om, om te switchen naar een andere kant, dat gaat niet. Maar probeer een beetje van jouw eigen karakter, maar dan probeer alle krachten bij jezelf houden. En dan mag je dan zo nederig zijn, als weet ik niet wat. Wie was zo nederig als Yeshua? Ja, zo, niemand was zo nederig als Jezus. kijk toch wel, hij nam het op tegen de machten in de wereld. Kijk hoe Yeshua wat Yeshua heeft gedaan. Ja, ook twee punten. Ja, twee punten heb je overal. Kan je overal treffen. In deze wereld, heb je ook twee punten, twee machten in deze wereld. Ja, de wereldse macht, vergelijkbaar, als zinnebeeld van wat wij leren nieuw. De wereldse macht is dan de dien, duidelijk, dien, gestrengheid, vergelijkbaar met die ongecorrigeerde malgoed, die mal goed van de dien. Dat is de wereldse macht. En de andere macht is, in deze wereld is de religieuze macht. Kerkelijke macht. Ja, ik zeg kerkelijk, betekent in, in, in, in tempels en synagogen, et cetera. Het is ook macht. Macht. Onthoud het erg goed. Dat zijn die twee machten die in deze wereld zijn. Ja, waarom zijn twee mijl in die drie? Omdat die twee, die als het ware zinnebeelden zijn van die twee punten. Ja. Van die twee punten, van die twee krachten ook. Ja, dus twee machten in de wereld zijn. En moet je goed kijken, beiden zijn uh, bedrukkend. beide nodig, natuurlijk nodig, voor een zekere periode, voordat de, mensen, de mensheid is gekomen tot zijn, of de mens te gekomen is tot zijn, uh, tot, op, naar de ware weg, ja, de individuele weg. ...alleen individueel weg. Maar de wereldse macht... Uh, ...is macht... ...echte macht. Eindelijk misbruikt hoe dan ook... ...het is macht. Een geweldige macht. We zien het vaak niet... ...vele dingen niet wat er in werkelijkheid gebeurt. Kijk nou hoe, hoe geweldige ellende ook veroorzaakt men... Uh, ...door deze macht te misbruiken. En aan de andere kant bestaat ook de kerkelijke macht. Het is dus precies dezelfde macht, alleen van andere invalshoek. Zij, de eerste die heersen over de mens, de uiterlijke mens, we hebben geleerd, de mens bestaat uit twee delen, de ja? uiterlijke mens en de innerlijke mens. Heel goed, voorzichtig, goed opnemen wat ik probeer te zeggen. Dus dat is, het uh, de eerste keer dat ik het een beetje onder woorden breng, naar aanleiding van wat we twee punten leren. Dus de Goed opletten. de mens bestaat uit, uit de uiterlijke mens en de innerlijke mens, dat hebben we geleerd. Nou, de wereldse macht ma maakt aanspraak op de uiterlijke mens. En de, uh, de kerkelijke macht die wil, wil graag de innerlijke mens te pakken, natuurlijk kan dat niet. Maar de innerlijke, innerl innerlijke kant van de uiterlijke mens, dat is wat zij aanpakken, de innerlijke kant... Binnenkant van de uiterlijke mens. Dat is wat zij kunnen alleen maar aanpakken. Want innerlijke mens kan, kan in principe geen, geen religie kan het aanpakken. Roach en Neshama zijn vrij, altijd vrij bij de mens. Daar komt geen religie te pas. Maar deze twee machten dus die overheersen, die heersen in de wereld en die overheersen de mens. Alvorens de, de mens komt tot de zijn ik-periode, zijn ik-ontwikkeling, uh, ik-stadium van zijn ontwikkeling. Nou, deze goed opletten wat ik probeer te zeggen, want dat is, hoor je nergens, en dat is, omdat de, de, de tijd is rijp om dat te horen. Dat Yeshua werd gestuurd in deze wereld, juist om... Goed opletten nog een keer. Goed opletten. En herhaal het meerdere malen. nieuw deze week. Wat ik yes, bij jezelf. Yeshua kwam om de mens goed opletten te redden van deze twee machten. Van de, aan de ene kant van de wereldse macht. En aan de andere kant van de religieuze macht. En niet dat hij God verhoede was de stichter van een bepaalde, van een of andere religie. Van met hem kwam het, dat het individuele geestelijke werk. Dus hij zei, ont, onthecht jezelf van, geef aan de keizer, wat van keizer is. Ja, herinner je nog. Met het, met het muntje, wat wij brachten over de belastingen. Dan hadden ze gezegd, moeten wij belasting moeten wij, moeten zijn leerlingen hadden gezegd, moeten wij belastingen betalen aan uh, ja, of niet, want wat hij had gezegd. Neem geef hem een muntje. Laat hij hem een muntje zien. En hij zegt, wat, wat staat erop op dit muntje? Uh, wat is, welk, welk beeld is dat? Hij zegt, dat is een beeld van de keizer. Nou, geef van de keizer wat van, van keizer is. Ja, dus geef van de keizer wat het keizer is. Dat, is wat dat betekent. Geef aan de aan de, on de wereldse macht wat het voor hen voor wat, wat, wat van hen is. Eigenlijk. En zo is ook uh, ten aanzien van de religie, ja, van de fariseeën en seduceeën, had hij ook gezegd, ont, ont, ontloop, ja, ontloop hen, hij zegt, ont, ont, ontga de, uh, de gezuurde van de fariseeën en seduceeën. Hè? Ontloop het gezuurde, van Hem, want gezuurde van Hem betekent dat zij niet dienen de Schepper, maar zij maken al die wetten waardoor het lijkt of het geestelijk is, of het de redding zal brengen. Het zal je redding niet brengen. Dus bevrijd jezelf zoveel van de wereldse macht, hoe hij je ook zegt over de wereldse macht. Maak geen ruzie met de ander. En vraag, herinner je nog wat je had gezegd? Vraag hem dan vergevenis. Ja, ver, vergeef hem ja, die, van jou, uh, die van jou iets steelt of zo ofzo. Vergeef hem dat maar. Uh, ga niet met hem naar een rechtbank. Je? Want dan zullen ze jou uh, uh, opsluiten. Dat betekent geestelijk. Dan opsluiten dan zal hij niet eruit komen. Dan zal hij zich bezighouden alleen maar met de materiële zaak. En, dus bevrijd jezelf van de wereldse macht. En bevrijd jezelf van de religieuze kerkelijke macht. Dat is de boodschap van Yeshua. Wat ze hadden gemaakt daarvan. Dat is wat ze wilden daarvan maken. Ze wilden deze. Ze wilden beide machten hebben. Beide. En niet alleen de ene. Daarom hadden ze zo uh, dat opgemaakt. Speciaal om van beide kanten de mens. Uh, op de mens de juk. Het juk. De, de opleggen op de mens, terwijl de mens is heel anders geschapen met alle vrijheden van, van die in de mens moet alleen het enige is wie hij moet vrezen is de schepper, in de, in de zin van niet dat de schepper mij iets zal doen, slecht doen dus nooit komt iets van boven iets slechts nooit komt een straf wat we hebben geleerd ik doe iets verkeerd dan ont onthecht ik mijzelf van die malgoed die verbonden is met de barmhartigheid. En daardoor maak ik zelf het, de afstand tussen mij en het licht. En dat moet ik dan daar, daar, daarvoor bestaat dus zo'n zo feedbackfunctie met die, al die ministers. Die dan moeten direct dan ingrepen om ook om het goed, goed te doen. De ministers, domme. Dat is een geweldige, dat is een, een, een heilige kracht. Want die minister moet ervoor zorgen dat ik kom weer, dat ik weer als, uh, zonde, als iemand die gezondigd had, ik moet dan weer, door hem zal ik dan weer terugkeren tot de schepper. Nou, bestaat er iets, iets verkeerd in de wereld? Niets. Maar dan de mens, alleen de mens en de schepper. De mens tegenover de schepper. Geen wereldse macht en geen kerkelijke macht. Ja, de kerkelijke betekent ook synagoge. Geen religieuze macht. Dat is iets, moet je ontlopen. Dat, dat moet je, dat de mens moet, natuurlijk moet, moet de mens groeien daarvoor. Maar uiteindelijk moet je ontlopen beide. Want beide die bedrukken de mens en ontzeggen hem zijn ware bestaan. We gaan verder. Ja? Misschien straks hebben we nog de tijd. Het was even, even ter, ter, ter, ter sprake gekomen. Alleen vanwege die twee, twee woorden. Ja, twee, twee punten. Dan zien we dat dit overal kunnen we zien. Die twee punten. In elk, in elk aspect. 26. En we zeggen al meer. Amarle, let lach reshoed. Deha, ode, legabay. Wel maar. Hatati, lasje. Wafalpi, de locha, de locha. En nu goed kijken wat voor ons is belangrijk. Voor ons is belangrijk dus die. Die speciale. Het speciale mechanisme. Hoe. Yeah, ja, zie je wat het is? Hoe dat licht. Licht met ons. Het heeft, ja, op welke manier uh, reageert het licht, als het ware, op mijn, op mijn vergreep. Maar het is altijd omwille van de mens. Altijd om mens naar uh, de redding te brengen. Altijd zo. Kijk wat hij zegt ons. 26. We zijn schon, dat is wat hij zo zegt. amarle Hashem zei tegen de domme, let lager zo, je hebt geen recht, je hebt geen toestemming, je hebt geen toestemming, ja, je hebt geen toestemming om David hard aan te pakken. De 27, oh, die lega bij, want hij heeft, want zie hier, hij heeft uh, bekend dat voor mij, en hij zei: ik heb gezondigd. Voor Hashem heeft hij gezegd direct dat. Toen de profeet hem erop gewezen had, had gezegd, gezegd: Jij bent deze man. Dan had hij direct gezegd: je lashem. Hij ging niet in verweer, hij ging niet vechten met die of zeggen: Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Maar hij zei: Ghatati. Dat zegt Hashem, zegt hij, en, hij zei, 火大地, Ik heb gezondigd voor Hashem. Waaraf al gaf, de loch en ondanks het feit dat hij niet gezondigd had. Dus, hij had niet gezondigd met, ten aanzien van de, deze, af, deze affaire, als het ware. Hij gaat ons uitleggen dat, 28. Naar de punt. Kwaar niet, ba'er, l'a'el. שאלידי הדיבורים, נכנן תוינתח, שאמר, ודן דינה ענף ש גילה פחינת הדין דרתך לפני הסיטרה אחרה. כמו הפוגמבריתו, ורצה המלאח, אינן דרתך דומה, dat <sindigate> <sindigate> is voor ons belangrijk. Voor de geest moet je houden alleen dat. Hoe Hashem behe beheerst, uh, hoe Hashem regeert over zijn wereld. Begrijp je, dat is belangrijk. Wat hij deed met David moet je alleen leren dat. Het is het algemeen, algemeen, algemeen aspect, maar je moet wel daarvan leren, direct leren bij jezelf. Hoe zit het met mij? Altijd, dit boek is over jou. De zoger spreekt alleen over jou. De zoger wil alleen maar dat jij jouw ziel brengt in de absolute overeenkomst met het licht. En alles wat de zoger beschrijft is alleen maar om dit doe niet iets historisch vroeger of voor dit volk of voor een an ander volk, absoluut niet. Alles bestaat in één ziel. 28 Kwaar niet bij er, het is al uitgelegd. Schade dea die dat door de woorden door de praatjes 29 shamar dat hij zei we dan dina en uh, die hij hield dus, en dat hij veroordeelde zichzelf. Gilaaphinata dien, liefneja Sitragra, werd onthuld, het aspect dien, voor de Sitragra, in hemzelf onthulde hij dien. En let op, en zodra so de mens in zichzelf dien opwekt of onthult, ontbloot, zijn eigen dien. Eigen dien in zichzelf. In de jesot. Daar ontstaat dan een soort rancune, Een soort leegte. En dan direct. De, daar komt dan direct de citra achra En die gaat zuigen daaraan. Als je dat. Ik ervaar dat elke dag. En elke dag hebben wij ermee te maken. Wie dat niet ervaart. Die, die doet geen geestelijk werk. Nee, elke mens ervaart dat min of meer, dan moet je weer, als je dat ervaart dan moet je dan op dat moment direct werken daaraan om weer te bedekken deze plaats met chassadim, zie je dat? zonder chassadim is dit moet je bedekken dat met de chassadim altijd bedekken met liefde Dus er werd op dat moment toen hij dus de, zichzelf veroordeelde werd onthuld, dien werd onthuld voor de Sitra agra, alsof Kmo apogem, alsof hij uh, schade bracht, bracht aan zijn bried, aan zijn isot. waar het domein en de engel Dome wenste leeagh Ages 31 zich aan te grepen, aan de Neshama, aan de ziel van David, aan zijn ziel letterlijk. Ule Mashallah nom, let op wat verder gaat hij doen, wat wilde hij doen. En hem. Ule Mashallah nom en om hem, aan hem te trekken naar de nom, naar de hel. Dat is wat hij wilde doen. Letterlijk naar het net. Naar de gegeen op. Wat begrijp je niet? Dus kijk. Wat begrijp je niet? Ah, ja, hij ja, zegt zo. So. Kijk. Zodra. So, so uh, so uh, stap voor stap. Zodra so David had die praatjes gemaakt. Dus had gezegd over. Dat zo'n so man. Die verdient. De dood. Nou. Dan op dat moment. David onthulde bij zichzelf dien. Dus hij kwam daarbij, onthulde bij zichzelf die malgoed mal van de dien. Dus malgoed die niet verbonden is met de met barmhartigheid. En op dat moment, zodra so, so de mens onthulde bij zichzelf die malgoed van de dien, dien, dien dan direct, da, direct komt daar de kracht aan van de domme. En dan, uh, want door, door, door, door wat hij had gezegd, het is net of hij zelf de schade had toegebracht aan zijn jezout, David. Dat heeft hij die niet gedaan, David. Hij had het niet gedaan. Hij had wel, dat, hij wel, had wel haar, uh, als het ware, wat, wat, het, het verhaal was er wel met haar. Dus het was wel zo dat hij heeft haar van haar van, van, van, van uh, Uria afgepakt, et maar uiteindelijk, hij wist het niet, maar uiteindelijk was het wel, omdat zij was bestemd voor hem, hoe dan ook, Heelijks? en allerlei, op allerlei manieren, maar hij heeft dus dat bekend, en hij had toch wel niet gezondigd, in de ware opzichte, opzicht van het woord, ten, met haar, Heelijks? Maar, en, maar toch, omdat hij dat die woorden had uitgesproken, en dat werd bij hem dan opgewekt, de Dien, en dan kwam direct de Domme, en wat heeft hij gedaan? Hij heeft die wenste, en hij wenste dus die Domme, de, de Engel om zijn ziel aan te grepen aan zijn ziel en hem te trekken naar de Gegenom, naar de hel. Nee? Naar de hel. Direct naar de hel. Zijn ziel trekt hij naar de hel. Dus hoe, hoe zit het in elkaar? Welke hel? De mens zit in deze wereld. Als de mens zondigt, als de mens zondigt, dan onthult hij zijn dien. Nou, als je onthult de dien, dus de maghoud, die onderste maghoud die verborgen is, dan direct Absoluut direct komt dan op dat moment de kracht van de citra Agra. En die gaat aanzuigen. Die gaat daar aanzuigen aan... Uh, daar is tekort. Dan gaat ze dat aanzuigen. Dat tekort... Kijk, normaal is het dat tekort moeten we verbergen. Eigenlijk. Tekort van de malgoed, van de eerste Tsimtsum, moeten we altijd verbergen. Want daar is tekort... Goed opletten, de eerste malgoed van de eerste Zimtzum. In de negen haar eigen sfeerot kan ze wel licht ontvangen, maar in de tiende niet. Dus het blijft tot en tot, de blijft altijd te kort. Wat moet je daarmee doen? Niets anders dan alleen die malgoed te verbergen, deze malgoed. En gebruik te maken van de malgoed van de tweede Zimtzum. Dus malgoed... Die opgestegen was naar de Bina. Dat is alles, dat is de hele correctie, wat de mens moet doen. Op die manier is het, is het te leven in deze wereld. Moet de mens ook leven in deze wereld? He? Dus zodra je gezonde gaat, dan direct komt dan de rancune. Komt dan, ga je dan, als het ware, gaat de mens uh, richten zichzelf op zijn, maar goed, opend, onthuld, ontbloot zijn verborgen, maar goed. Dat heb je ook vaak kunnen zie, zie je bijvoorbeeld in onze wereld, uh, kijk nou, een mens bijvoorbeeld ziet ergens een feestje, en dan gezellig, eerst iedereen lacht naar elkaar toe, en gezellig dansen, et cetera, en dan gaan ze drinken. En nog een, nog een borrel, nog een borrel, en niemand heeft dus te veel gedronken. Nou, hier hebben je het niet vaak, zo vaak, dan is het dan, kijk, okay, dan wordt hij dan ga hij dan naar huis, een taxi is, een taxi is zo. Maar de Russen die dan, die dan gaan vechten met elkaar. Je, want dan komt er die, waarom? Niet alleen de Russen, maar anderen ook. Je. Dan, op een bepaald moment, is gezelligheid weg. Weet je, het, hij had zoveel gedronken. En dat allemaal dat hij ontbloot, ontbloot zijn, maar goed, maar goed. Ook door veel dingen. Dan is het. Gaat het doordringen, doordringen in zichzelf door, door boven, dieper dan al zijn cultuur en al zijn zijn wat hij had uh, van boven, wat hij dan uh, een beetje glans heeft of een beetje cultuur, een beetje geduld, etc. En dan komt hij tot zijn mal goed, de mal goed. en dan gezelligheid is weg. Want dan kan je niet meer zoeken in gezelligheid. Je kan met hem alles wat je wil. En dan er iemand die loopt naar hem toe en je zegt. Moet je niet doen dat en zo. Je kan, tot, kan praten wat je wil. Het zal niet lukken. Heel. Je moet wachten totdat hij weer weer uh, normaal wordt. En dan pas kan je met hem praten. Moet, moet je nooit praten met iemand die, die echt bij wie. Mal goed mal goed is al onthuld. Want hij zal in de macht van de Sitra Agra. Wat doet dan de Citra Agra op dat moment? Hij onthult de mens, onthult bij zichzelf de Malchut, de djinn. De dan de Citra Agra direct aan wenst. Dus wat gaat ze? Ze gaat dan zijn ziel pakken. Hoe? Wij zien dat niet. Hoe? De ziel, onze ziel is altijd, heeft altijd verbondenheid met het hogere. Heel? Altijd verbonden door Eerst, ja, zo'n zo Ja, dat is altijd, of we zien dat niet, of we zien dat wel, de ene, de ene mens werkt eraan, dan heeft hij dat wel, de andere, dus in zijn waarneming wel, de andere heeft dat wel, maar hij neemt het niet waar. Right? Elke mens heeft dat wel, elke mens heeft dat wel, maar of de ene een beetje neemt een beetje meer waar, van zijn verbondenheid met, met het hogere en de andere, absoluut niet. Maar het bestaat altijd. Dus, maar als, dan, als hij dan, dus nog even een paar woordjes, maar dus, dus wat hij doet, dan de, hij pakt aan zijn ziel, pakt, pakt zijn, en hij haalt dat, die, die brengt het als het ware omhoog. betekent uh, uit de waarneming van de mens, hij haalt het en dan brengt hem naar de plaats, dus waar het ook overeenkomstige plaats is, waar de leegte is, overeenkomstig aan zijn vergrijp. En dat is de plaats wat heet de hel, de hegeenom. Hege en dan de mens is al, op dat moment nou heeft hem dat uh, in zijn macht. En weer natuurlijk, oh, niet, niet voor altijd, weer, dat moet het, is ook niet een straf, ook weer omwille van het van de koen, van de correctie. Maar weer en weer, als de mens dan de, het leid ondervindt en dan keer die weer terug, doe die dan zo, één keer. En met één keer kan je alles corrigeren. Inzicht, inzicht dat inzicht Eén keer, één keer. Dat inzicht dat je gezondheid hebt. Ja, ja. Is al correctie. Dus. Ja, en wij zullen zien, vanavond zal hij ons vertellen wat betekent één keer. We zullen het echt zien naar krachten in de zomer.